Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de mishandeling van een treinconducteur vorige week zaterdag... gaat de politie uit van één verdachte, een jongen van 15 jaar. Hij werd kort na het incident aangehouden. Eerder meldde de vakbond van spoorwegpersoneel VVMC nog... dat de vrouw zou zijn mishandeld door een groep jongeren. De VVMC baseerde zich naar eigen zeggen op een melding van de NS... Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel... worden vanavond om half elf alle treinen drie minuten stilgezet. Veel andere vervoerders hebben zich bij het protest aangesloten. Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen... bij twee Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafa... in het zuiden van Gaza, meldt Al Jazeera. Bij de eerste aanval werd een appartementencomplex getroffen... en werden negen mensen gedood, onder wie zes kinderen. Bij de tweede aanval kwam één vrouw om... Israël heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De situatie in Rafah wordt steeds gevaarlijker, zegt Al Jazeera. Het grootste deel van de bevolking in Gaza is sinds het uitbreken van de oorlog naar die stad gevlucht. Bij een droneaanval van Oekraïne op Rusland vannacht is een brandstofdepot getroffen. Volgens Oekraïne zijn ook verschillende elektriciteitsstations geraakt... Rusland zegt dat er twee mensen om het leven zijn gekomen en dat het depot in brand staat. Het land ziet de aanval als terrorisme en zegt dat het zeker 50 drones heeft onderschept en vernietigd. 137 Nederlanders zijn vorig jaar gearresteerd vanwege plofkraken in Duitsland. Sommigen werden daarbij op heterdaad betrapt, anderen werden aangehouden na onderzoek door de recherche. Duitse geldautomaten zijn nog niet overal even goed beveiligd. Vandaar dat Nederlandse criminelen steeds vaker uitwijken naar Duitsland. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten buien over, soms met hagel. Met een koude noordwestenwind wordt het hoog uit 10 graden. Vanavond minder buien en vannacht een graad of 3. Morgen vaker zon en minder buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met vrolijke deunen van de Nederlandse bit spargo en Hip Hop Hop. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst deze Teddy Swims. Something's got a hold on me lately. Though no, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times.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 ...komt vaak langs op de radio, Goeie platen trouwens, de Teddy Swims en Lose Control. Het is kwart over twee, Dolly zit er helemaal klaar voor, het nieuws in het korts. Ja, Jazeker, ja, um, laten we eens gaan kijken naar maandag, 22 april, dan is het Nationale Zaaidag. En de vraag is of we hier in Zandvoort ook meedoen, ja, zeker. Je kunt weer gratis bloemzaadjes ophalen...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 Ook uh, terug naar de jaren 80 met uh, deze van uh, Orange Juice Joost. Een mooi verhaal, hier is The Rain.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 in de gaten. Kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen? En vraag je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 Younger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 En op dit moment is het droog, maar schordelijk schijnt het een klein beetje, maar mijn weg hier naartoe was door een diepe regenbui, dus... Uh... Maar goed, we zijn er en het, het, veld, ziet er allemaal, het, het veld ligt er prima bij, uit, uiteraard ons kunstveld. We zijn bij de wedstrijd uh, Zandvoort tegen VSV uit Velsenbroek. We zijn inmiddels uh, in de 13e minuut beland. Bij Zandvoort uh, missen we vandaag Karsten Vries, die, die loopt wel rond, maar die is dermate dat hij niet kan spelen. De jongen van Leva Lok. Die vervangt hem de zoon van Leva Cayenne. En in de voorhoede is... Uh, Le... Ippenburg is wissel. En uh, Salim Feth de voorkeur gekregen. vandaag. Dus we uh, hebben wel een redelijk sterke basis. Met allemaal vaste spelers. En deze toevoeging. Ja, zeker. We zijn inmiddels uh, nu 13 minuten 14. Uh, VSV is ontstuimend uh, begonnen En met een mooie aanval. En daarbij uh, onderscheiden we ons dus twee keer... Safe. Zo wordt het echt één klein bal. We zijn nu in de aanval. Salim Verdoet ja, krijgt een bal en... en die loop af Dus het is na 14 minuten 0-0. Het is wel een beetje apart, want de VSV die was in de hele wedstrijd een heel team. Ze hebben daar een zaterdag en een zondagafdeling en uh, ze hebben halverwege het seizoen zondag, gesloten de zondagafdeling uh, terug te trekken. Omdat ze volgend jaar op zaterdag verder gaan en, de zondagselectie is toen, dat kon naar de zaterdag. Heel vreemd, maar dat kwam bij de KMW we allemaal. Dus je hebt een heel ander team als in de heenwedstrijd, zoals het heet. Dat is wel heel apart dat dat gebeurt. apart. En inmiddels staan ze bijna bij de bovenste. Bovenaan, ook niet bovenaan, maar wel in de bovenste regio. De kampioenschap wordt uitgemaakt tussen de Foresters en Stormholders. Ja, want ze hebben, als ik goed begrijp, vier punten zeg maar, voorsprong op SV Sansport. Ja. Dit wel, ja. ja. ja dus het is voor ons ook, voor ons ook van groot belang dat we die wedstrijd niet kiezen. Want er gaan er toch een heleboel uh, na-competitie spelen. Voor degraderen, maar ook voor de Dus we moeten echt uh, bij die bovenste zien te eindigen. Om gewoon uh, in ieder geval niet uh, degradatie moeten spelen. Want dat is heel lastig. Dat uh, zal toch niet gebeuren? Nee, dan gaan we vanuit dat dat uh, goed komt. Nou ja, het, het, is, het is altijd heel raar. Maar het laatste van een competitie met mensen die moeten werken en zo, je weet het allemaal wel. Ja.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 0-0. Ja, dankjewel Piet. Je staat inderdaad in de wind. Dus uh, communiceren is ietsje lastiger met de telefoon. Ah, nee, maar dan weet je dat ik in de wind sta. Dan. Ja, dat hoor ik. Ja. We <laughs> horen duidelijk dat je buiten bent. Dus, uh, Oké. Okay. Okay, dankjewel okay. Piet. En tot zometeen 0-0. Ja. Oh. Daar is uh, een kwartier gespeeld. De wedstrijd uh, SV Zandvoort. tegen VSV uit Velsenbroek op Duintjesveld. Zon, regen, wind... Van alles en nog wat maken we mee vanmiddag met het weer. En ook nog goede muziek op de radio. Het is dus toch zo ver gekomen. Dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend. Kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde mate van ook. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer. Maar. Oeh, very late on on on on on on You're very late on on on We bij Piet weg en uh, ja, nou is Piet er alweer, dat betekent dat er wat gebeurd is, Piet. Nou zeker, Rob jij was druk bezig met mij af te, af te serveren, zeg maar, in je nagelsprekje. Op dat moment uh, de mooie op Remo Wagen geeft me op. een, een ander en die geeft een mooie voorzet op Jelle de Haan en die uh, maakt hem heel mooi af. Inmiddels uh, is er nu alweer heel, heel, heel, heel erg wat er gebeurt, want inmiddels is het 1-1. Face feest uur geschoord uit voorzet met een kop al. Dus we zitten weer minuut 20. 1-1 Rob en we gaan weer verder. Oké, okay, nou ja, mocht er uh, wat uh, bijkomen, hopelijk uh, ja. voor ons, dan hoor het. Piet, dankjewel voor uh, dit moment.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 in in my young life and I know something now I've never tried to create a wow wow's a few frustration more common I can feel in my soul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 Nee, de, de, de, de keuringen zo, zijn niet misselijk. Nee, en dan wordt het ochtends ook een smerige boel. Hè? Als je daar uh, met je handdoekje gaat liggen in één keer. Echt, ja, uh, Of het gaat even verdammen. lekker scheppen met je kindje. Nee, dus dat moet je de mens ook niet aandoen. Dus uh, hou rekening met de uh, medemens. En uh, ruim de rommel op mocht het uh, alsnog plaatsvinden natuurlijk. Hè? Dat uh, de hond uh, zijn of uh, haar uh, behoefte doet uh, op het uh, Zalfoortse strand. Hè?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 Lili Change of art.